5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. Met straks in het NWS Radio 1-journaal Jan Eikelboom... met de laatste berichten vanuit Syrië. En Wessel de Jong, die al heel vroeg op de dag in Amerika... naar een Martin Luther King-herdenking was. Nu eerst het NWS-journaal Raymond Serre. De NAVO heeft de aanval van vorige week in Syrië veroordeeld en zegt dat het gebruik van chemische wapens niet onbeantwoord kan blijven en dat de schuldigen verantwoordelijk moeten worden gehouden. De lidstaten spreken van afschuwelijke aanvallen die veel mensen het leven kosten. Het gebruik van chemische wapens is volgens de NAVO onacceptabel.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 Vandaar zagen we de eerste peiling sinds die aanval op die buitenwijk in Damascus vorige week. En opnieuw een grote meerderheid is tegen. 50% van de Britten zegt, we zijn zelfs tegen een beperkte aanval met kruisraketten. 25% is voor. Dat andere kwart, ja, die weten het nog niet. Een grotere groep is tegen het inzetten van Britse militairen in Syrië. In Frankrijk kwam vanmiddag het veiligheidskabinet met de belangrijkste ministers bijeen, correspondent Ron Linker, over de woordkeuze van president Hollande. Punier, dat is het woord, het bestraffen van het regime van Assad. Terwijl men het op andere momenten weer heeft over het beschermen van de Syrische bevolking. Na afloop was het minister Fabius van Buitenlandse Zaken... die de pers kort te woord stond. Hij zegt, het is uiteindelijk president Hollande... die het besluit neemt over de situatie in Syrië. Een situatie die we uiteraard blijven volgen van uur tot uur. De speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi... roept Groot-Brittannië en Frankrijk op om met bewijzen te komen... dat het Syrische leger een gifgasaanval heeft uitgevoerd. Volgens Brahimi lijkt het erop dat de er vorige week in Damascus een bepaalde stof is gebruikt, maar is er nog geen sluitend bewijs. De Tweede Kamer debatteert morgenmiddag over de situatie in Syrië... en het mogelijke ingrijpen van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het debat is een commissievergadering, maar de Kamer houdt er rekening mee... dat morgenavond alle Kamerleden terugkomen van recess, zodat er over eventuele moties kan worden gestemd. Een vliegtuig van Delta Airlines is vanmiddag teruggekeerd naar Schiphol... nadat er rook in de cabine was gemeld. Het vliegtuig was net vertrokken richting Boston. De Airbus A330 wist weer veilig te landen en voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg was op Schiphol groot alarm geslagen.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 Wij vinden niet dat je dat het OM aan kunt rekenen. Want uh, ja, die daders die plegen een heel erg ernstig feit. Die zouden dan op dat moment ook moeten beseffen... dat ze iets doen wat tot grote maatschappelijke onrust leidt. Het OM gaat om die reden in beroep tegen de straffen van Brent L. en Tom K. Zij behoren tot de groep tieners die begin januari in Eindhoven... een man van 22 uit Oorschot mishandelde. Hij werd onder meer tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. PvdA-kamerlid Myrthe Hilkens stapt op. Ze zit met een kleine onderbreking sinds april 2011 in de Tweede Kamer. Hilkens is in korte tijd het tweede PvdA-kamerlid dat ermee ophoudt. In juni verliet Desiree Bonis de Kamer. In een verklaring zegt Hilkens dat de manier waarop ze invulling wil geven aan haar idealen... niet strookt met de manier waarop ze politiek kan bedrijven. En daarom kiest ze er nu voor om zich buiten de Kamer te blijven inzetten... voor maatschappelijk relevante kwesties. Ze ziet af van wachtgeld. PvdA-leider Samson zegt het besluit van Hilkens te betreuren en te respecteren. Eerder dit jaar zei Hilkens dat ze de strafbaarstelling van illegaliteit niet zal verdedigen. En dan het weer, flinke periode met zon, maar ook wat wolken, plaatselijk bui. Morgen begint bewolkt, maar smiddags laat de zon zich weer zien. En het wordt dan net als vandaag 20 tot 24 graden. Waar staan de files op dit moment? Wijnand Spaan. Vooral bij Amsterdam en uh, Rotterdam. In totaal staat er 60 kilometer file. In het zuiden valt het nog relatief mee, maar ook niet helemaal filevrij daar. De aanrijdingen die springen nu in het oog. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Veel vertraging tussen Leidsendam en Hoogmade. 12 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De afhandelen van het ongeluk gaat lang duren. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de A44. Derde ongeluk van vanmiddag in de Koentenol. Op de A10 West richting Den Haag is net afgerond. De file ja, wil dus maar niet oplossen. Tussen de Afrit-Volendam en de Koentenol. 5 kilometer. En de N33 Veendam Eemshaven is in beide richtingen dicht bij Meden na een ongeluk. U wordt daar omgeleid. VN-inspecteurs in Syrië hebben bewijzen voor die gifgaasaanval in Syrië. Zo direct te vragen: Jan Eikelboom, hoe hard is dat bewijs?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 7 over vijf, goedemiddag. We bezuinigen op de kapper. Dat zegt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar op straat horen wij van u een heel ander geluid. De kapper, nee. Ik bezuinig niet op de kapper. Nee. Nee, ik ga zelfs nog naar een vrij dure kapper ook. Straks meer over crisis op uw hoofd. Eerst de diplomatieke kopzorg over de crisis in Syrië.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 Nou, eigenlijk niet veel meer dan dat. Uh, Brahimi heeft gezegd, er is een bepaalde stof gevonden. Een, een certain substance. Hij heeft niet eens het woord uh, chemische stof in de mond uh, genomen. Ja, en die bepaalde stof, die zou verantwoordelijk zijn voor, uh, voor het aantal slachtoffers. Het is een aanwijzing, maar ook niet veel uh, meer dan dat. Uh, de inspecteurs, die zijn nog gewoon aan het werk. Die moeten eerst hun klus nog klagen. Uh, Brahimi, Brahimi heeft uh, overigens nog iets anders gezegd. Die heeft uh, benadrukt dat de wereld alleen mag ingrijpen als daar een mandaat is van de VN-veiligheidsraad. En zoals bekend...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 Uh, ze, ze zijn in ieder geval weer op pad gegaan. Uh, afgelopen maandag zijn ze beschoten. Toen zijn ze gisteren binnengebleven in het hotel uit veiligheidsoverwegingen. Vandaag zijn ze weer de getroffen buitenwijken van Maskers ingegaan. Dat is voor zover bekend uh, goed en zonder incidenten verlopen. Ik heb beelden gezien dat ze in een straat door de bevolking met een uh, juichend Allah Akbar werden onthaald. Uh, vandaag is ook bekend geworden en eind, eindelijk ook duidelijk geworden... hoe lang ze nog nodig zullen hebben voor hun werk. Uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, in Nederland... Uh, heeft zegt uh, dat er nog vier dagen minimaal voor nodig zijn... en dat daarna nog enige tijd is om alle onderzoeksgegevens uh, te analyseren. En dat betekent dus eigenlijk, en ook, ook Ban Ki-moon... die uh, benadrukte dat er gesproken moet worden, hij wil een diplomatieke oplossing... dat betekent natuurlijk eigenlijk dat de Amerikanen uh, met goed fatsoen... de komende vier dagen geen aanvallen kunnen uitvoeren op Syrië. Want ja, als de VN-waarnemers nog in het land zijn... dan is dat natuurlijk buitengewoon riskant. Maar ja, uh, de Syrische regering is natuurlijk ook niet gek. Op welke manier bereiden ze zich voor op een eventuele aanval van het Westen? Ja. Ik ben er niet bij, maar ik kan me zo voorstellen dat op dit moment... in allerijl al die mogelijke doelen worden ontruimd... militaire complexen, dat daar vrachtwagens voorrijden, stel ik me voor... en de boel wordt leeggehaald. Want men weet wel ongeveer welke, wel, wel, welke gebouwen getroffen gaan worden... Door bij een Amerikaanse aanval. Uh, ja, en veel meer dan dat uh, kunnen de Syriërs op dit moment... denk ik ook niet doen, behalve dan harde taal uitslaan. Uh, dat is vandaag ook weer gebeurd, niet alleen door Syrië... maar ook door uh, de belangrijkste bondgenoten in de regio, Iran... De, de opperste leider, Ali Khamenei van Iran, die heeft uh, gewaarschuwd dat de Amerikanen de lont in het kruidvat aan het steken zijn en dat de hele regio kan ontploffen. Er klinkt, klinkt ook voortdurend dreigende taal richting Israël, dat Iran, dat, dat, dat Syrië uh, raketten naar Israël zullen sturen. Of dat ook echt zal gebeuren kun je, kun je betwijfelen. Het is wellicht diplomatiek uh, bluffpoker, maar uh, het, het is duidelijk dat er een buitengewoon dreigende situatie is. Jan Eikerboon, je kent die situatie in Syrië en omstreken als geen ander. Jij refereerde aan die uitspraken van Ban Ki-moon. Hij was vandaag in Den Haag, de baas van de Verenigde Naties... om het honderdjarig bestaan van het Vredesparadijs te vieren. Daar sprak je natuurlijk ook over Syrië. En verslaggever Joris van de Kerkhoff was erbij. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties zei het vanochtend zo... Give peace a chance. En vanmiddag zo. Give peace a chance. Vrede moet een kans krijgen. Er moet gepraat worden. Het onderzoek van de Verenigde Naties moet afgewacht worden. En dat duurt nog even. Let them conclude their complete work for four days. Praten niet alleen hier in Den Haag... maar er moet ook een conferentie komen in Genève. That is why United Nations has been making... necessary preparations for Geneva to a political conference. And I sincerely hope that this...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 Voor die vervolgstappen. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken staat naast de secretaris generaal bij de persconferentie en zegt hetzelfde. Sinds de internationale gemeenschap heeft besloten, op het hoogste mogelijk niveau, om inspecties op site in Syrië te hebben, dat we de resultaten van die inspecties bekijken en dat we de resultaten analyseren en dan conclusies Maar als er eenmaal bewijs is, ja natuurlijk, dan moet er worden ingegrepen. Als er een maar zover is het nog niet. En om met de secretaris-generaal te spreken... Give peace chance. Vrede moet echt eerst een kans krijgen. Give peace a chance. Robert van der Roer, diplomatiek deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent er ook de hele dag geweest rond het Vredespaleis. Het klinkt een beetje als een John Lennon, ja. deze secretaris-generaal. Nou, het was. Uh, het, in de reportage van Joris oogt het en uh, klinkt het allemaal wat flitserder dan dat het was. Het was behoorlijk uh, wanhopig wat er uit de mond van Banky Moon kwam. Het klonk, uh, ja, het klonk bijna als een smeekbede. Maar ook een beetje als iemand die nog in het vorige hoofdstuk van het boek zit. Het, de pagina's die gaan nu heel snel uh, om. En eh, Ban Ki-moon leest niet eh, dezelfde pagina als de Amerikanen, de Britten en de Fransen doen. Dat is duidelijk. Ja, maar wacht even. Hij is toch de secretaris-generaal? U kunt het wel wanhopig ja. noemen, maar hij is toch de man die uh, uh, namens uh, de diplomatie van het woord spreekt? Hij, hij moet toch hameren op praten, praten en praten? Dat, is ook, dat staat in zijn cao. Maar je zegt het, hij is secretaris-generaal. Ik heb wel eens aan zijn voorganger gevraagd, wat ben je nou eigenlijk? Toen zei hij, nou, je bent soms een secretaris en soms een generaal. Ik denk dat op dit moment ki Moen meer een secretaris is dan een generaal. Hij gaat er eigenlijk niet meer over. En we mogen nog hopen dat nog één keer de bal terug gaat naar uh, het VN-hoofdkwartier omdat er misschien nog gepraat kan worden over een resolutie. Maar je zag heel duidelijk dat hij uh, vandaag... Ja, het, het is uit zijn handen. En die, dat straalde hij eigenlijk ook fysiek uit. En ik had eigenlijk eerlijk gezegd ook nog een beetje met hem te doen. Want ja... Hij bedoelt het goed, maar hij kan het, niet, hij, hij kan het spel niet meer echt beïnvloeden. Ja, nou, dan ligt straks de bal bij de Veiligheidsraad. Met die ontwerpresolutie die Groot-Brittannië heeft opgesteld, die vanavond naar New York gaat. Bestaat uit veroordeling van het regime Assad en een mandaat om noodzakelijke maatregelen te nemen om Syrische burgers te beschermen. Dus twee belangrijke aspecten in zo'n ontwerpresolutie. Is die nou per definitie onhaalbaar door dat verwachte veto van Rusland en China? Op dit moment wel. Kijk. We gaan de komende dagen nog een interessant spel zien op het gebied van de bewijzen. Waar komen de VN-inspecteurs mee? Daar zou dan nog vier dagen de tijd voor zijn. En parallel is er al dagen een verhaal dat er Amerikanen met een eigen rapport gaan komen. Nou, uh, wat je ziet is dat er op allerlei fronten, bij de NAVO, binnen de Arabische wereld, in het Westen, uh, door, door de president, door de vicepresident wordt er druk opgebouwd. Er wordt draagvlak gecreëerd. Er wordt gedreigd. Er wordt ja, eigenlijk ook druk uitgeoefend op, uh, op, op, op, op Assad. En dat heeft allemaal te maken met eh, het draagvlak creëren voor opereren. Dat, nou, da, da, primair zijn toch de bewijzen van de inspecteurs daarvoor van belang. Als dat uh, niet tot een spijkerhard bewijs leidt... Ja, dan, dan moet er dus een, een sterkere argumentatie van Obama komen. Ja. Nou, daar, daar moet dan ook weer op wachten. Daar zijn ze nu ook al van nadenken aan dat, dat is niet anders. Maar Ban Ki-moon zegt, de VN-wapeninspecteurs hebben nog zo'n vier dagen nodig. Is, is dat alleen maar om tijd te winnen? Nou, ik denk wel dat je... Ik heb dat, uh, dat spel 12,5 jaar geleden ook gevolgd rond Irak met Hans Bliks. Dit is een soms tergend traag proces. Uh, men moet gewoon echt feiten krijgen. Nou, dat heeft te maken met... Je moet materieel onderzoeken, je moet met getuigen spreken. Dat is een puzzel. Die puzzel moet dan terug naar New York. Dat, dat, dat schrijven we niet op de achterkant van een sigaredoos. Dat moet je echt even precies opschrijven. Nou, daar moeten juristen naar kijken. Dan moet die conclusie worden vervat in een resolutie. Daar moeten ook juristen naar kijken. Want vergeet niet, een resolutie is niet zomaar een papiertje. Dat is een wet. Dus daar, daar, daar, daar, daar komen heel veel mensen aan te pas. Ja, ja en dan zit je natuurlijk met de, feit, met de grote handvraag. Uh, stel dat er bewijs zou komen, in meerdere of mindere mate. Zullen de Russen en de Chinezen daar dan iets... Van vinden? Mijn inschatting is nee. Ze zullen het in het, in het beste geval uh, waarschijnlijk wel veroordelen, maar de vraag of ze daar ook met militaire middelen op willen inhakken, uh, op willen reageren, ik denk dat je die vraag met nee kan beantwoorden, omdat ze gewoon per definitie tegen militaire interventie zijn. Dus komt er in dat geval een ja, verwaterde resolutie op tafel waar alle veiligheidsraden uh, leden zich aan ja. kunnen, kunnen, kunnen, kunnen vinden, maar dat zal dan militair ingrijpen, Amerika, Groot-Brittannië, niet in de weg staan? Nou ja, wat je ziet is, dit is nog een laatste horde die genomen moet worden. Het is een beetje een verplicht nummer. Als een harde resolutie zal worden gevetood. en dan kunnen de landen die gaan ingrijpen zeggen... ja, we hebben het geprobeerd. Maar zie je wel, Rusland en China liggen nog steeds dwars. Ja, en uh, blijft natuurlijk ook de vraag wat Nederland daar allemaal van vindt. Want dat vind ik ook wel een vraag die mij uh, persoonlijk nogal interesseert. Je hoort Nederland zo weinig. Precies, nou, Nederland heeft in ieder geval uh, aangedrongen... om het in ieder geval voorlopig uh, via de vn Veiligheidsraad ja. te laten lopen. Robert van der Roer, we laten het hierbij. Dank u wel. 17 over 5, Wijnald Zwaar met de bij. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd in deze avondspitsen. Ik haal er even twee uit die echt opvallen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Leidschendam en Hoogmaden nu 12 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Het afhandelen gaat lang duren. Omrijden kan via de A12 en de A44... En de N33 Veendam Eemshaven die is in beide richtingen dicht. Tussen Meden en de aansluiting met de A7. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. I had a dream, I have a dream. Dat waren die befaamde woorden van Martin Luther King. Vandaag precies 50 jaar geleden sprak hij ze uit. Die speech die was het hoogtepunt van de mars naar Washington... waarbij blanke en zwarte demonstranten... meer banen en gelijke rechten eisten voor Afrikaans-Amerikanen. Vele deelnemers aan de herdenking vandaag... die vinden de aanleiding van toen eigenlijk nog even actueel. Op je studenten hier van Alabama State University dat de stemming er komt inbrengen. En dat doen ze goed. Allemaal zwarte t-shirts en veel energie. Een paar honderd man verzameld op een steenworp afstand van het kapitool. Vanaf hier begint zometeen een herhaling van de March on Washington. En die March on Washington 50 jaar geleden eindigde die met de speech van Martin Luther King: I Have a Dream. En precies op diezelfde plek zal straks president Obama ook spreken. Ik uh, ben here to um, carry on the legacy that my generation before me started. Ik ben hier om de erfenis van de vorige generatie, zeg maar, in ere te houden. Die zoveel voor ons gedaan heeft. In de tijd, 50 jaar geleden, ik was te jong om erbij te zijn. Ik was toen nog uh, drie jaar oud. Maar ik wil nu toch een klein stukje van die geschiedenis wil ik meemaken. Als u het nu algemeen zou beoordelen. Wat is de toestand van de Afro-Americans in de Verenigde Staten? A lot better than 1963. In my opinion, uh, we have advanced a long way. Still have a long way to go. Which I, which I think will take... Een andere generatie, een paar generaties. Het zal niet gebeuren Het is Zo is vroeg, maar er zijn al sprekers. Ah, het is in ieder geval nu een stuk beter dan in 1963. Het zal nog generaties kosten voordat we echt gelijk zijn. Waar moet nog steeds aan gewerkt worden? Op wat voor punten staan jullie achter nog? Geweldigheid in de and, jobs and, education, and changing the... Een negatieve stereotypen. Wat is de stereotype? High unemployment, wat in een higher crime rate. We hebben minder banen dan blanken. En we hebben ook slechter toegang tot onderwijs. Ik denk dat daar nog veel aan gewerkt moet worden. Maar misschien nog wat belangrijker, we moeten werken aan ons image. Doordat we geen banen hebben, is de criminaliteit onder zwarte mannen is ook hoger. Daar moet wat aan gebeuren. I was a college student, and because I was always sensitized to the black-white signs in my city, black sat on the back of the bus. I sat in. I was a sit-inner, and I went to jail for it. Mary Thomas. In de tijd was ze een student in Georgia, waar ze woonde, moest ze achter in de bus zitten. Op een gegeven moment nam ze deel aan sit-ins als protest daartegen. En toen werd ze gearresteerd. Ja, en toen realiseerde ze zich dat er wel iets goed fout was in Amerika. En toen kwam die March on Washington en besloot ze mee te doen. Ook al wisten haar ouders van niks. En wat is de betekenis van die Mars voor vandaag, denkt u? We zijn here because we What's still continue. wrong? What's still wrong? The same things that were wrong then. Voting rights. Um, educational equity. Het is eigenlijk nog precies hetzelfde. Het ging toen om banen die we niet kregen. En dat is nog steeds het geval. En ook ons stemrecht dat wordt nog steeds bedreigd. En dan moet Mary Thomas mee in de rij. I know waarom here. What are you doing here? Well, to meet people like you. <laughs> oh, really? really. Wessel de Jong bij het Lincoln Memorial op de Mall in Washington. Daar ligt op die trap een plakkaat op de plek waar de dominee Martin Luther King die beroemde woorden uitsprak. Vanavond 9 uur Nederlandse tijd zal president Obama stilstaan bij die speech 50 jaar geleden. 150.000 Nederlandse jongeren zijn werkloos. Veel te veel volgens Randstad en de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Daar moet wat aan worden gedaan. En snel, zo vinden ze, hun doel over vijf weken 10.000 jongeren aan het werk. Josephine Trehe in Rotterdam, je kijkt hoe ze dat willen doen. Dat lijkt me een, nogal een opgave. Gaat dat lukken, denk je? Het lijkt me ook super moeilijk. Um, hoe lang hoor je wel niet over jeugdwerkloosheid? Hè? En nieuwe plannen die weer bedacht worden om dat op te lossen. En daar komt er vaak niet zoveel van terecht. Of in ieder geval, er zijn gewoon nog heel veel jongeren zonder werk. Hier bij Randstad ja, geeft ze zelf ook wel toe van dat het ambitieus is. Maar ze gaan er helemaal voor. Ze roepen bedrijven op om zich op te geven. Om vacatures beschikbaar te stellen. En het is wel grappig dat dus, tijdens onze uitzending hier ook net... een ROC in Rotterdam zich heeft opgegeven. En gezegd dat ze nog uh, medewerkers in de kantine zoeken. Dus, Hmm. Nou, ik ben heel benieuwd of het allemaal gaat lukken. En je bent dan met Patrick, hè? die hoorden we een half uur geleden. Die was eigenlijk aan het inschrijven, is al bezig met zijn intakegesprek. Ja, nou, dat hebben ze al achter de rug. Het gaat hier als een speer, want hij moest gelijk aan de bak. Hij zit hier nu in een kantoortje. Ik ga even naar binnen lopen. Ze hebben ook sollicitatietrainingen voor, uh, voor mensen die zich inschrijven voor jongeren. Hè, zodat ze goed voorbereid zijn. Je hebt bijvoorbeeld vijf vragen en stel je voor het kan ook zo zijn... dat aan het eind van het gesprek jij denkt, hey, die vragen zijn beantwoord. Nou, we doen dat ook. Ik had wat vragen, maar eigenlijk heeft u die al uh, in het gesprek beantwoord. Ja, ja zeker. Om je interesse inderdaad gewoon weer te geven. Ja, en laat zien dat je voorbereid bent. Ja, heel goed. Hoe gaat het, jongens? Ik mag even storen. Ja, zeker. Goed, het gaat heel goed. Uh, we hebben al wat punten doorgelopen en we zijn nu eigenlijk bij het onderdeel aangekomen... waarbij we zeggen, nou, we mogen op gesprek. Hoe bereiden we ons nu voor... En wat geeft u dan voor tips? Um, nou, we hebben het bijvoorbeeld nu even over... Um, uh, zorg dat je een beetje in kaart hebt gebracht wat je goede uh, kwaliteiten zijn. Wat is nou jouw motivatie voor deze functie? Uh, wat weet je van de functie en waarom denk jij dat jij er goed op past? Waarbij we dus ook benoemd hebben van joh, oefen thuis even wat zijn je sterke kwaliteiten? Waarmee onderscheid jij je? Oh. En zorg dat je die goed kan beargumenteren. Want ja, je kan wel benoemen, ik ben communicatief vaardig. Maar uh, waaruit blijkt dat? En waaruit heb jij aan jezelf gemerkt? In welke praktijksituatie dat je er goed in bent. Is het heel anders om jongeren aan een baan te helpen of oudere mensen? Nou... Um, over het algemeen, ja, soms wel. Het ligt een beetje aan, uh, uh, aan hun motivatie, wat ze willen. Over het algemeen hebben jongeren soms ander soort motivatie... Uh, dingen die ze belangrijk vinden in een functie dan een wat ouder iemand. Ja. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld uh, doorgroeimogelijkheden. Um, starters hebben vaak, uh, um, vinden het vaak belangrijk dat ze iets kunnen leren... en dat ze kunnen doorgroeien in een functie. En ja, dat, uh, daarin uh, is dat wel anders soms, ja. Zijn ze iets optimistischer ook misschien... Ja, dat ligt eraan. We hadden het er net over. Uh, de ene is een jaar op zoek en de ander drie maanden. En daardoor kan je wel uit opmaken dat de een soms uh, ja, wat vaker nee te horen heeft, heeft gekregen dan de ander. En dat kan soms wel... Uh, ja, de ene jongere is, wel, jongere is wat optimistischer als de ander, ja. Ja, want naast Patrick uh, zit hier nog een andere kandidaat. Ook druk op zoek naar werk? Ja, absoluut. Ik ben nu uh, ruim een maand op zoek. En dus ook nog hoopvol gestemd, ja. Patrick, <laughs> jij... Ja, bij mij is dat wat minder natuurlijk, omdat ik nu ook uh, bijna een jaar op zoek ben. Uh, maar ja, dan krijg je gewoon onderweg natuurlijk wat ticketen verduren. Uh, maar je houdt altijd wel de, de moed erin. Jongens, vijf weken. Binnen vijf weken een baan. We gaan sowieso contact houden, Patrick. Ik spreek jou straks nog. Jij veel succes en uh, laat even weten over vijf weken of het wat geworden is. Dankjewel. Het gaat helemaal goed komen. We hebben nu Josephine. Wie weet komt er nog wel iemand aan de bak binnen het eind van deze uitzending. Tot later. Het NLS Radio 1 Journal Sport. In Rio de Janeiro is dag 3 van de wereldkampioenschappen judo begonnen. Tot op heden was er nog geen Nederlands succes. In Brazilië, Matthijs Westraten. Vandaag komt kanshebbers, dan mogen we hem noemen, Dex Elmond in actie. Hoe is hij naar het toernooi begonnen? Ja, prima, kan ik eigenlijk wel zeggen. Hij had niet de moeilijkste noting. Uh, in de eerste ronde trof hij de Brit Jan Koszewski. Die is 68ste geplaatst en uh, dat bleek ook wel, want uh, Elmond won uh, redelijk gemakkelijk. Het was nog wel eventjes spannend, omdat er wat twijfel was over een, uh, een worp die ingezet werd door zijn tegenstander. Maar uh, Elmond nam een heel mooi over. En uh, de icon kwam op zijn naam, dus hij staat in de tweede ronde staat hij, uh, tegenover een Cubaan. En die uh, luistert naar de naam Magdiel Estrada. Is 32ste geplaatst, Het is niet de meest moeilijke opgave. En dat zal over een uh, partij of drie gebeuren. En dan uh, kom je in de halve finale als je dat wint? Sorry? En dan ben je in de halve finale als je die partij wint? Nee, zeker niet. Zeker niet. We zijn nog met de voorrondes bezig. En uh, voorlopig heeft uh, Elder nog een paar partijtjes de judo. Voordat hij zover is. Maar uh, hij is in ieder geval op stoom. Dat geldt overigens ook voor de twee dames. Die vandaag in actie komen. Twee Nederlandse dames. En de klasse top 57. Dat zijn uh, Carla uh, Pellafrol. En Sjoen Fransen. Uh, ze hebben beide al een keer gejudo. Ze hebben ook allebei gewonnen. En uh, as we speak, staat Carla op de mat. En zij durood tegen de Koreaanse Jan Wiet Kim. Uh, met nog anderhalf minuut op de klok ziet het er niet heel goed uit. Ze kijkt tegen twee straffen aan. Uh, de Koreaanse heeft één straf. En de nieuwe regels gelden terwijl de Koreaanse nu een tweede straf krijgt, dus volgens staan ze weer helemaal gelijk. Uh, de nieuwe regels nemen zich mee dat degene uh, met de meeste straffen automatisch de partij verliest. Dat was voorheen anders. Um, wat betreft president ook zei, won haar eerste partij redelijk gemakkelijk van de Afghaanse Rezaie. Dat uh, werd er wel van haar verwacht eigenlijk. En die staat nu in de tweede partij tegenover Sabrina Filsmozen. En dat wordt een uh, hele pittige opgave. Twee keer Europees kampioen, twee keer zilver op een EK, drie keer brons op een EK. Ga er maar aan staan. Nog een lange weg voor eventueel Nederlands succes bij het WK Judy in Brazilië. Martijn Vestraten, dankjewel.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 Bel 0800 6110 MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. Hallo 6 het internationaal Raymond Surrey. De NAVO zegt dat het gebruik van chemische wapens in Syrië niet onbeantwoord kan blijven. Het bondgenootschap gaat ervan uit dat bij de aanvallen van vorige week gifgas is gebruikt. De NAVO spreekt van afschuwelijke aanvallen die veel mensen het leven hebben gekost. Het gebruiken van chemische wapens bedreigt de internationale veiligheid, al dus de NAVO. PvdA-kamer dit midden Hilken stapt op. Ze zegt dat ze in de politiek onvoldoende invulling kan geven aan haar idealen. Eerder dit jaar zei ze al dat ze de strafbaarstelling van illegaliteit niet kon verdedigen. Hilkens zit sinds april 2011 in de Tweede Kamer. Ze is in korte tijd de tweede PVDA-kamerlid dat ermee ophoudt. In juni verliet Desiree bonus de Kamer. Miert Hilkens ziet af van wachtgeld. En straks meer over haar in het Radio 1-journaal. Samir A. wordt volgende week vervroegd vrijgelaten. Tweederde van zijn straf zit er dan op. Toem wil dat hij langer vast zou blijven zitten, maar de rechter heeft dat afgewezen. Samir A. zit sinds 2004 vast, onder meer wegens het beramen van aanslagen op Nederlandse politici. Toem wilde hem langer vasthouden omdat zijn idealen niet veranderd zijn. De reclassering en gevangenis te vinden vervroegde vrijlating wel verantwoord. Alle verdachten in de Eindhovense mishandelingzaak hebben een lagere straf gekregen dan geëist. De rechter vindt lagere straffen op zijn plaats omdat camerabeelden van de mishandeling in januari openbaar waren gemaakt. Overdachte Brent L. kreeg nu tien maanden jeugddetentie opgelegd waarvan vier voorwaardelijk wegens poging tot doodslag tegen hem was twee jaar geëist. Toem gaat tegen het vonnis in hoger beroep. En een vliegtuig van Delta Airlines is vanmiddag teruggekeerd naar Schiphol... nadat de rook in de cabine was gemeld. Het vliegtuig was net vertrokken richting Boston. De Airbus A330 wist veilig te landen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En uit voorzorg was op Schiphol groot alarm geslagen. Dan de weersverwachting, Peter Kappers munneke Ja, op dit moment hebben we te maken met wat zon, stapelwolken. Vrijwel overal is het droog. En op de meeste plaatsen is het ook vanavond nog helder. Vannacht raakt het dan vanuit het noordwesten langzamerhand bewolkt. En in het oosten en in het zuiden zijn nog wel brede opklaringen. En daardoor kan er op uitgebreide schaal mist ontstaan. Dus als u vannacht of morgenochtend in de auto zit... houdt dus rekening met beperkt zicht. Het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen dan begint op veel plaatsen de dag wel bewolkt. Maar vanuit het noordwesten breekt langzamerhand de zon door. In het oosten en het zuidoosten breekt de zon pas in de loop van de middag door. En daar is de totale de hoeveelheid zon morgen dus wat beperkt. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden en er staat maar weinig wind. Dan het weekend, dan raakt het wat verder bewolkt. De temperatuur gaat tijdelijk ietsje naar onder de 20 graden. En vooral op zaterdag hebben we kans op een buitje. Wel goed zicht op de Nederlandse snelwegen, maar er staan vast wel ergens files bij Ja, zeker op 31 uh, plaatsen, want er zijn ook wat ongelukken gebeurd. En dat uh, houdt vooral op bij Amsterdam en ook bij Rotterdam. Op de A4 bij Den Haag is ook een flink ongeluk gebeurd richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Hoogmade, maar liefst 14 kilometer fieden. Twee rijstroken zijn dicht, er moet ook nog technisch onderzoek komen. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A12 en de A44. Een ongelukken in de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag. De rijstroken die zouden nu wel vrij moeten zijn... maar er staat wel 5 kilometer fieden vanaf de afrit Volendam. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Rotterdam Centrum 6 kilometer na een aanrijding op de parallelbaan. De rechterrijstrook is dicht. En de N33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Veendam en de A7. Dat komt door een ongeluk. U wordt daarom geleid. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met Accountview, de bedrijfssoftware van Visma.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 de Audi A4 1.8 TFSIe met slechts 20% bijtelling. Plus nu tijdelijk het uitgebreide e-edition pakket en metallic lak helemaal gratis. Dus zonder bijtelling. Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl Wie pakt agressie in de ouderenzorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?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 Zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-chanaal. U hoorde het net in het nieuws. PvdA Kamerlid Myrthe Hilkens stapt op. En ze is daarmee het tweede fractielid in korte tijd van de Partij van de Arbeid. dat de Kamer de rug toekeert. Eerder was dat fractiegenote Desiree Bonus. Zij was teleurgesteld. Wilke Boom in Den Haag, is Hilkens dat ook? Ja, dat is ook. Er is een officiële verklaring bekendgemaakt. En daarin staat dat Hilkens. dat de, de invulling waarop zij invulling wil geven aan haar idealen. Helaas niet strookt met de waarop ze politiek kan bedrijven. Maar het is hier op het Binnenhof een publiek geheim... dat ze al langer ontevreden was over de manier waarop het in de politiek toegaat... en waarop het bij de Partij van de Arbeid toegaat. Ze was bijvoorbeeld ontevreden over de opstelling van de Partij van de Arbeid... in een aantal belangrijke dossiers, zoals de kwestie uh, Dolmatov en Teven. Uh, de Russische asielzoeker die uh, zelfmoord pleegde in de cel. Uh, Hielkens vond dat Teven had moeten opstappen... en de Partij van de Arbeid vond dat uiteindelijk niet nodig. Nou, hetzelfde geldt ten aanzien van strafbaarstelling illegaal verblijf. Daar is zij ook tegen, maar de Partij van de Arbeid heeft ermee ingestemd. Ze vindt eigenlijk dat de PvdA te veel weggeeft... en ze is ook ontevreden over de grote rol van de fractieleiding. Ze vindt dat individuele fractieleden eigenlijk te weinig invloed hebben... op de besluitvorming. En daar wilde ze ook eigenlijk publiekelijk... wel eens over spreken. Uh, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Uh, eerder werd ze ook al bekend toen ze kritiek had op uh, toenmalig fractieleider Cohen... Uh, wat zij op de, op de televisie vertelde. En dat werd er natuurlijk ook niet... Uh, in dank afgenomen. Hm, en wat doe je dan als partijleiding? Blijven glimlachen? Ja, uiteraard. Uh, volgens de officiële verklaring van, partij, van fractievoorzitter Diederik Samsom... Uh, betreurt hij het besluit en had hij graag gezien... dat ze met haar drive en passie wel haar draai had kunnen vinden in de politiek. En dat is natuurlijk een uh, keurige verklaring. Maar dan maak je de balans op. Dan hebben we dus twee mensen die weggaan. Wat zegt dat vertrek? Twee mensen kort na elkaar. Nou, dat geeft geen vrolijk beeld van de besluitvorming in de fractie. Het laat toch zien dat er bij de Partij van de Arbeid-fractie onvrede is... over hoe het allemaal toegaat, uh, Deze de bonus die in juni opstapte was ook ontevreden. Ze, vond dat het, of ze vindt dat het buitenlandbeleid van het kabinet veel te veel door de VVD wordt bepaald. Dat de PvdA-fractie daar te veel heeft weggegeven. Maar het is ook wel iets te gemakkelijk om alleen maar naar de partij en de fractie te kijken. Want in elk geval Hilkens die heeft een loopbaan in de politiek niet gezocht. Zij was door de partij gevraagd zich beschikbaar te stellen. En je ziet in het uh, wel vaker dat mensen die niet helemaal uit eigen beweging de politiek inkomen daar toch op een gegeven moment in verdwalen. En dat heeft hier misschien ook wel een rol gespeeld. En in het bulletin, Wilco, hoorde ik dat ze gaat afzien van wachtgeld. Uh, weet ze dan al wat ze gaat doen? Nee, uh, in de verklaring staat dat ze dat nog niet weet, uh, maar dat ze in elk geval van dat wachtgeld afziet. Uh, Met Hilkens was publiciste, dus misschien gaat ze wel weer boeken schrijven. Welke Boom, in Den Haag. Dankjewel. Ook kappers hebben last van zuinige consumenten. Volgens het CBS gaven we in de eerste zes maanden... 3% minder uit aan knippen, watergolven, feunen en kleuren. En opvallend, het aantal kappers neemt de laatste jaren juist enorm toe. Met het persbericht van het CBS onder de arm... ging verslaggever Jeroen Schutijzer in het Gooi... door een straat met opvallend veel kapsalons. Ik durf niet naar de kapper. Oh. Een kapper die knipt in je haar. Bezuinigt u op de kapper? Nee. nee, nee. Gaat u niet minder vaak? Nee, ik ga altijd heel weinig. Maar één keer in de twee of drie maanden. Op de kapper? Nee. Gaat u misschien naar een goedkopere kapper? Nee. Ook niet? Vaste kapper, sinds ik hier woon. Het is altijd hetzelfde liedje, hè? Het CBS zegt gewoon dat iedereen bezuinigt op de kapper. Vraag je de mensen op straat, die weten van niks. Op de kapper? Nee, ik bezuinig niet op de kapper. Nee. nee, Ik ga zelfs nog naar een vrije, dure kapper ook. Ik ga maar eens ja. even... Wij zo'n kapper naar binnen. Goedemiddag. Heeft u dat uh, gehoord vanmorgen? Nee. De zaak zei niet van mij, de eigenaar is niet. Ik ben alleen maar hier werk. Oh. oké. Okay. Is de eigenaar er niet? Nee. Merkt u dat er minder klanten komen? Ja, minder vaak, minder klanten. Hoeveel kost mannen knippen? Ik doe geen mannen. Oh, u doet geen mannen? Ja, oké, okay. dank u wel, hè? Lastige mannen knippen, daar moet je ook maar van houden. Hij knipt en knipt en knipt die schaar. De hele vloer ligt vol met haar en het groeit er vast en zeker Mona Lisa, dames en heren, herenkapsalon. Open van 9 tot 6. Nou, mooi niet. Zit hartstikke dicht. Het lijkt erop dat deze zaak de crisis toch niet heeft overleefd. Kan ook bijna niet, hè? Zes kappers in één straat. Nou, ik hoef niet meer zoveel, want het valt bij, uh, bij mijzelf uh, zo uit mijn hoofd. Ik bezuinig zeer zeker niet op de kapper, nee. Is dat zo belangrijk voor vrouwen, hè? die kapper? Mensen doen veel aan hun uiterlijk. Daar bezuinigen ze niet zo snel op. Als je haar maar goed zit. Hé, hey, hier zit nog een kappersketen. Eens even horen. Ik hoef niet geknipt te worden, hoor. Dat u niet gelijk de schaar pakt... Um, en, uh, ik ben van het Radio 1-journaal en ik ben nu in een straat waar het wemelt van de kappers. Een stuk of zes, zeven. Ja. Of nog meer. Ja, ik denk wel uh, gauw wel dertig in dit postcodegebied. Ja. Dat is toch veel te veel? Ja, het is wel heel erg veel. Merkt u dat, dat uh, de klanten bezuinigen? Dat ze iets minder vaak komen. He, dus de frequentie die daalt een beetje. En misschien dat de grote behandelingen een keertje uitgesteld worden. Dus een keertje niet kleuren, wel even knippen en dat kleur een keertje overslaan. Ja. Maar het is nog niet dramatisch? Voor mij in ieder geval zelf niet. Schuin tegenover, is er één dicht? Ja, er gaan er, uh, bij bosjes gaan er dicht hier in Hilversum. Hoeveel kost dat, mijn knippen? Uh, voor een heer is wassen, knippen, modelleren 24,75. Nou... Ik denk er nog een nachtje over. Dat is helemaal goed <laughs> werkzaam. Daar komt naar de kapper, de kapper met zijn schaar. Nou, dan ga ik maar. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. When nothing holds, when all the lights have turned away. Deep in the dark light years.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 Varianten met Golden. Ja. Wijn ons met de files. Ja, het staat in totaal 90 kilometer file, maar de file op de A4 die, uh, neemt daar een groot aandeel in. Want op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat inmiddels 16 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via de A12 en de A44, de route via Wassenaar. En verder valt op de file op de A58 van Breda naar Tilburg, voorknopend sint Annabos, 7 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Het overdiek op Twitter. Een gevalletje LMFAO, laughing my bleeping ass off. Toen ik deze tweet vanmiddag zag, afkomstig zich van Apenstaat Elger... 4700 volgers en zijn 49.586ste tweet was deze. Selfie en TLDR in Oxford's online woordenboek. En terecht, maar wel zonde dat YOLO en FML nog ontbreken. Elga van der Wel, goedemiddag. Goedemiddag. Een collega hier bij de NOS, onze eigen huisnerd. Man, ja. waar heb je het <laughs> over? Uh, ik heb het over um, het online een woordenboek van, uh, van Oxford. Die hebben, die hebben de gewoon fysieke woordenboeken, weet je, Britse woordenboeken, maar die doen ook altijd een online versie. En die updaten ze eigenlijk ieder jaar met echt de, de hippe termen uh, die op internet veel gebruikt worden, zeker op social media. Rare afkortingen uh, die voor sommige mensen heel gebruikelijk zijn, maar voor de meeste <laughs> vooral gefronste wenkbrauwen opleveren. Waarschijnlijk ook bij heel veel van de luisteraars. Ja, want oudere mensen, ook. laten we eens even kijken of we hen kunnen helpen om straks aan tafel indruk te maken op hun kinderen. Even wat nieuwe afkortingen op een rijtje. Te beginnen met TLDR. We doen het op. Dat moet je op het Engels doen, hè? Ja, ja. Het is uh, too long didn't read. En dat kun je uh, tweeten of onder een uh, artikel zetten als het heel interessant lijkt, maar net iets te lang is. Zeg maar, gewoon een lang stuk op internet. Je denkt ja, vast interessant, maar daar heb ik geen tijd voor. TLDR. Ik heb iets anders te doen. Goodbye. BYOD. Het is dus, uh, bring your own device. Eigenlijk een term echt uit het bedrijfsleven, waar ze zeggen uh, je krijgt bijvoorbeeld een uh, bedrag of helemaal niet om je eigen telefoon of laptop te kopen. En die mag je dan gebruiken in plaats van dat je een standaard apparaat van je baas krijgt. Oké, okay, en een variant ook op BYOB, bring your own booze in Amerika, ja. als er restaurants restaurant zijn waar ze geen alcoholvergunning hebben. Ja. Gaan we door. MOOC, M-O-O-C? M -O -O -C. Dat is een Massive Online Open Course. Dat is een, een trend die ook een beetje uit Amerika komt in eerste instantie. Grote universiteiten die gratis vakken aanbieden waar iedereen overal op de wereld via internet aan mee kan doen. Oké, okay, dus als je laat Via je smartphone of via internet is dit een MOOC, zoals we dat nu nou, ja, als als jij als jij college geeft, ik weet niet of je het zo wil noemen, maar dan dan zou het een MOOC zijn, ja. professor. Over die met zijn volgende woord, fablet. <laughs> ja, dat is uh, dat is wel grappige. Dat is de kruising tussen een telefoon en een tablet, en daar krijg je een heel raar woord van als je dat gaat kruisen. ik vind het echt heel raar klinken, maar nu ook in het Oxford Online Dictionary, ja, selfie. Ja, dat is uh, wat, wat iedereen uh, onder de twintig iedere dag doet. Foto's van jezelf maken en dan op Instagram zetten. Oké, okay, dus dat doe ik nu in de studio? Ja. Van ons tweeën. Een selfie en dan gaan we direct twitteren. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, twitteren wel vanmiddag. Nog niet YOLO. Of, nou, Job Cohen heeft die natuurlijk gebezigd. Nee. Iedereen <laughs> hoort te weten wat dat betekent. Ja, is uh, You Only Live Once. Dat is iets wat je, wat, je, wat je kan roepen als je iets doet waarvan je denkt van... Uh, ja, is een once in a lifetime experience om dit te doen. FML. Dat is uh, Fuck My Life. Oh, er zijn Pardon? dingen op de radio die ik niet mag zeggen. Maar dat, uh, dat kun je bezigen als je denkt: van uh, ik heb echt een, een rotdag. Uh, of er gebeurt iets. Je denkt van shit. Nou ja, dan dat is de wel Niet op radio 1 FML. <gacht> uh, maar wel in dat officiële Oxford online woordenboek. We hebben natuurlijk even zitten nadenken of we zelf misschien een leuke afkorting kunnen verzinnen. En daarbij kunnen lanceren op weg naar opname in dat woordenboek. Heb je wat verzonnen? Uh, TYB leek me leuk. Als je op de fiets zit te twitteren. Tweeted while biking. A tweeted while biking. Of tweeted while cycling. Weet je wat? We gaan hem nu twitteren. <laughs> at Elger, at NMS Radio 1. Nieuwe afkorting, nieuwe trend. Staat nu op Twitter. Iemand anders die kwam met een suggestie. Lote. L-O-T-E, Living on the Ash. Dat vond ik een hele mooie. Ook een leuk, inderdaad. Tijmen van Ash hier bij de credits. Elger van der Wel, dankjewel. Graag gedaan. In de gemeente Helmond. In Brabant wordt een proef met pratende drukknoppen op verkeerslichten gehouden. Ze moeten blinden helpen om veilig aan de overkant te komen. Ook doven en mensen die slecht ter been zijn... hebben het plezier van deze intelligente drukknoppen. Als de proef slaagt, zullen de verkeersknoppen ook in andere gemeenten worden geplaatst. Helmond test echt 12 op de drukste punten van deze stad. Kruispunt, Kasteeltraverse, Zuid, Koningin Daar is over. Zo. Hier. Suzanne Suikerbuik is aan de overkant met blinde geleidhond. Het vertelt eigenlijk welke um, plaats dat je bent. Dat is altijd heel handig natuurlijk. Want soms ben je oriëntatie kwijt. En dat is heel fijn dat je weet waar je bent. Um, ook um, van tevoren kun je die, uh, de tik horen. Ook onder is een soort um, een tril, trilplaat. Als die groen is, dat is voor eigenlijk uh, slechtziende of blinde. En ook doven. Oh ja. Ik zie hem zitten. Ja. Hij trilt nog niet. Maar als hij groen wordt hier. Daar. Ja. Ik voel hem trillen. Ja. Over. Okay. Over. Omdat er uh, ja, heel veel geluid hier is. Soms gebruik ik zelfs, ondanks dat ik niet slechthorend ben. Um, ik gebruik die trill ook. Martin van den Broek. U bent uh, de baas van al deze verkeerslichten. Waarom zijn ze er eigenlijk gekomen? Normaal gesproken moeten wij uh, aparte kabels aanleggen voor die rateltyckers die we dan uh, uh, gebruiken. We moeten de programma's aanpassen, dat is duur. Dus we proberen met het plaatsen van deze druknop dat uh, een beetje te reduceren. Heb je dan geen kabel nodig bij deze druknop? Nee, uh, in deze druknop kan eigenlijk uh, gewoon geplaatst worden op de plek waar je nu zit. En alle intelligentie zit in principe in de druknop. Zo, en wat kost dat ding? De dukknop kost ongeveer 800 euro. Nou, normaal gesproken zijn wij als wegbeheerder verplicht om bij elke defecte rode lamp actie te ondernemen, zodat het veilig is. En waarom zouden dat niet zijn bij oversteken die gebruikt worden door visueel beperkt? Kruispunt Zuideinde, Molenstraat, Oversteek, Molenstraat. En je kunt ook nog zien... Wat je allemaal tegenkomt onderweg, aan de zijkant, dat kan je niet zien, dat kan, dat kan je, dat kan je voelen. Hier twee strookjes, dat is waarschijnlijk het eerste fietspad, dan een weg, dan drie strookjes, ja. en dan weer een weg. Dat, en dan, dat kan je allemaal voelen in de puntjes. Ja, ja, dat klopt inderdaad, dat is heel handig.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 Waardoor uh, degene die er gebruik van moet maken eigenlijk altijd de tik hoort. Volgen de andere gemeenten een beetje wat u allemaal aan het doen bent? Jazeker, dit is een proef. We hebben er 12 uh, aangekocht om uh, een beetje breed in de stad te kunnen, te kunnen testen. Uh, de test wordt straks weer besproken met onze collega's van andere gemeentes. En ik ben ervan overtuigd dat als het, uh, de test goed en positief uitvalt... dat anderen daar ook gebruik van zullen gaan maken. In deze tijden een raison van 800 euro per stuk? Dat klopt, maar als je faciliteiten moet aanbrengen op de conventionele manier... dan ben je duurder uit, dus eigenlijk is het een bezuiniging. Het is een koopje. Dat zal ik niet zeggen. Martien van der Broek van de gemeente Helmond in gesprek met Trudy van Rijswijk. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Freddy van Tijm. Ja, een opsteker voor Nederland vandaag. Today, The Hague is known as the legal capital of the world, an epicenter of international justice and accountability. I thank the government and people of the Netherlands for their many contributions to the development and advancement of international law. Dat was secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties bij de viering van de 100ste verjaardag van het Vredespaleis in Den Haag. Deze dagen, zei hij, staat Den Haag bekend als de juridische hoofdstad van de wereld. Een epicentrum van rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. En ik dank Nederland voor zijn vele bijdragen aan de ontwikkeling van het internationale recht. Maar ja, verder is iedereen in Den Haag natuurlijk vooral bezig met Syrië. En alle media schrijven erover. De samenvatting is wel, het Westen is klaar voor een aanval op Syrië. Zoals de kop van het NRC Handelsblad luidt. En volgens deze woordvoerder van de Amerikaanse regering is het niet de bedoeling het regime van president Assad ten val te brengen. het is al eerder gehoord, het is alleen bedoeld als antwoord op een duidelijke schending van internationale regels die het gebruik van chemische wapens verbieden. In Enschede heerst onrust over uitbreidingsplannen van de vuurwerkfabriek daar. Dream Fireworks wil zijn vuurwerkopslag op het regio Bedrijvenpark uitbreiden. En daar hebben mensen natuurlijk vragen over. In 2000. Vatte in Enschede een opslagruimte met vuurwerk van het bedrijf SA Fireworks Vlam. Het bedrijf ging de lucht in en er vielen 23 doden en ongeveer 950 gewonden. 200 woningen werden geheel vernield. Bij de winkeliersvereniging zijn dan ook al veel vragen binnengekomen, Meld RTV Oost. Wat komt er? Wat staat ons te wachten? Mag dit? En uh, natuurlijk ook, dit willen we niet, maar ik denk dat we wel in het stadium moeten zitten. Van, wat, wat is precies de vraag en wat mag? Bij de wet en wat mag niet. We praten over de, de wetgeving. Uh, We praten wat uh, van de brandweer mag. We praten over wat uh, of de provincie al nagekeken heeft. En op dit moment heeft de gemeente nog geen beslissing genomen. Maar de gemeente zegt wel dat er mogelijk een extra informatiebijeenkomst komt voor de verontruste inwoners. De fusie van de besturen van de Hogeschool van Amsterdam... en de Universiteit van Amsterdam is mislukt. Dat is de conclusie van het parool na een eigen onderzoek. De fusie van tien jaar geleden was bedoeld... om tot intensieve samenwerking te komen op onderwijsgebied. Maar dat is niet gebeurd. Studenten zouden uiteindelijk door de fusie... gemakkelijker moeten kunnen doorstromen. Maar daar is geen sprake van. Volgens betrokkenen is de oorzaak van de mislukking... het verschil in status tussen de twee instituten. En PSV maakt een kansje om in de Champions League te komen...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 Uh, dat betekent dat we op de goede weg zijn. Straks even een vooruitblik met Frank Wilaart op de wedstrijd. De boekjes van Nijntje zijn al in tientallen buitenlandse talen vertaald. De uitgever wil ook een serie vertalingen in dialect uitbrengen... en is begonnen met het Zeeuws. De vertaler vertelt bij Omroep Zeeland. Ja, ze zijn in de bolderkar niet voor mij in het strand. En uh, ja, die rit en het, uh, de aankomst op het strand en de, het spelen niet... En... Een uh, uh, uh, uh, uh, emmertje, schelpjes, zand. Dat is het uh, in korte het verhaal. En was dat ook in het Zeus, Freddy? <distributed> dat was nou het Zeus. Nijntje, in het Zeus. Zometeen om 7 uur Kunststof. Live vanaf Curaçao, alles maar dan ook. Alles over Noordzee Jazz. Curaçao. Luister naar Kunststof. Zometeen om 7 uur. Radio 1.